8 uur, het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. ABN-Amro Topman-Zalm wil dat huizenbezitters hypotheek aflossen. Visa en Mastercard schikken voor 6 miljard dollar in VS. En Amerika veroordeelt bloedbad Syrië.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 De vereniging Eigen Huis is niet erg positief over de plannen van Zalm... en wijst erop dat de banken de aflossingsvrije hypotheek zelf hebben ontwikkeld.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 Deskundigen wijten de dood van de pingwins aan de veranderende golfstromen in de oceaan en lagere temperaturen. De dieren trekken elke winter op het zuidelijk halfrond van Patagonië naar de zuidelijke Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. Vorige week werden nog tientallen jonge pingwins gered van de stranden van Rio de Janeiro. Daar zijn ze normaal nooit te zien omdat het te warm voor ze is. Ze worden teruggevlogen naar het zuiden.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 Dit jaar nog produceerde hij de horrorcomedy Dark Shadows... met in de hoofdrol Johnny Depp als vampier. Richard Zennek was 77 jaar. Het weer, het is bewolkt met regelmatige buien. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten op steeds meer plaats droog en zonnig. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen geregeld zon, ook af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 19. Na morgen blijft het wisselvallig.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 Kijk op 30.nl. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 14 juli. Het is een feestdag in Frankrijk, maar niet voor de automobilist. Het is ook feest op ter schelling voor jongeren, maar dat vinden de bewoners niet altijd leuk. We beginnen met een grote aanslag in Afghanistan. Een zelfmoordaanslag op een bruiloft in Afghanistan. Zijn minstens 20 doden gevallen. Een van die doden zou een bekende Afghaanse commandant zijn. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat weet jij meer over de aanslag? Ja, het is natuurlijk al jaren zo dat we niet meer elke bom die afgaat in Afghanistan melden. Bert, zo gewoon is het eigenlijk geworden. Ja. Maar hier, uh, dit gaat toch wel echt om een behoorlijke klap hoor. Er gaat vanochtend een bom af op een bruiloft van inderdaad een bekende lokale leider in de provincie Samangaan. De provincie naast uh, Kunduz, hè, waar onze jongens actief zijn met het trainen van uh, politieagenten. Zover nu duidelijk zijn daar 22 bruiloftsgasten omgekomen. Onder wie dus ook die politicus, bekend als, uh, ja, van zijn rol eigenlijk als commandant van de Noordelijke Alliantie. Hè. Deze man... Ahmad Ghan Samangani is een Oezbeek. Sinds vorig jaar is hij parlementslid. Hij werd door president Karzai gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van de minderheidsgroepen in het noorden van Afghanistan. En nou ja, Zijn dochter trouwt dus uh, vandaag. En uh, die zelfmoordterrorist die loopt die breiloftzaal binnen. Ga er, ga er maar gerust vanuit dat zo'n plek goed bewaakt wordt. Maar dus niet goed genoeg. Want hij heeft vlak bij de ingang van dat feest zijn bom uh, kunnen, uh, laten, uh, ja, kunnen laten afgaan en uh, 22 doden tot gevolg. Heeft dit, heeft dit iets te maken met het conflict met de Taliban... of is er iets anders aan, uh, aan de hand? Ja, Dat is een goede vraag. Je, je moet het eigenlijk zo zien. We, we hebben het altijd over de oorlog in Afghanistan... als een strijd tussen de Taliban en de rest, of de internationale ja. troepen tegen de Taliban. Maar het is daar natuurlijk een veel complexer conflict aan de gang... of liever gezegd wel duizenden uh, kleine conflictjes. Die oorlog die we daar voeren... Die begon nu twaalf jaar geleden, maar de verschillende etnische groepen en facties die bestrijden elkaar natuurlijk al tientallen jaren. Dit soort aanslagen die kun je vaak net zo goed duiden in de context van bijvoorbeeld de burgeroorlog die in de jaren negentig woedde hè, in Afghanistan. In de provincies, zoals in dit Samangan, maar ook in, in Kunduz. We hebben dat zelf ook eerder gezien in Uruzgan. Daar strijden lokale families en clans of gewoon ja, handelaren in oorlog eigenlijk die strijden om de macht... We weten het niet, eh, daarvoor is het echt te kort erop. Maar deze man, die Ahmad Ghan Samangani, die kreeg de laatste tijd overduidelijk eh, ja, macht toebedeeld. Hè, ook vanuit Kabul. En het zou dus heel goed kunnen dat hij nu in die lokale machtsstrijd is gesneuveld. Het is natuurlijk eh, bitter cynisch eigenlijk dat daarbij in Afghanistan ook vandaag nog dan meteen ook weer 21 familieleden moeten omkomen. Mensen die een bruiloft aan het vieren zijn, die dus nu ineens een hele andere dag beleven. Lucas Waagmeester, dank je wel. Het eiland Terschelling, dat wil paal en perk stellen aan de overlast door vakantievierende jongeren. Met extra politie en beveiligers en een lik op stuk beleid. Vanaf deze week gaan er de komende twee maanden zo'n 20.000 16 tot 17-jarigen naar het eiland. Die belanden op twee speciale jongerencampings waar ze helemaal los kunnen. En dat doen ze ook. De reportage is van Jeroen de Jager. Dit is het geluid hier op uh, de nogal kakafonische camping, de Appelhof op Ter Schelling. Hier zitten zo'n duizend Wief. jongeren. Er is nog zo'n camping met duizend jongeren. En dit zijn Wief. allemaal lege tenten die hier naast elkaar staan met uh, campingtafels ervoor. En die staan vol met drank. Jullie staan hier op de camping, toch? Ja, dat klopt. Gezellige boel hier, hè? Ja, heel erg. Eerste keer alleen op vakantie? Ja, eerste keer met zonder ouders, met z'n zessen. Lekker wild? Ja, helemaal. helemaal. Helemaal los. En dat betekent, wat is helemaal los? Elke avond uit. Elke Drinken? Avond. Ja, en veel uitgaan, ja, dat is ja. het wel een beetje. En dan kom je terug naar de camping en hoe zorg je dan overlast onderweg naar die camping? Nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk wel een drankje op, dus ik denk wel dat er altijd wel overlast is. Wat voor manier? Um, eigenaar hier op de camping is Geert van Dieren. Hij vertelt wat hij doet om de overlast tegen te gaan. We, we proberen het gewoon dichterbij te brengen. We proberen het de, de, de, de ziek maken, zeg maar, de, misselijke, de misselijke jeugd eruit te halen. Dat je die eerder aan kan pakken. Hoe haal je die eruit? Worden die dan van het eiland gezet? Ja, die, die, gaan, die gaan er gewoon af. Oh, Ik ja. heb hier nou laatst gehad, nou, die waren twee keer bij vechtpartij bezig geweest... Nou, en die jongens gaan op een gegeven moment... ja, je ziet, het interesseert ze ook niks. Die gaan eraf. Of er komen klachten van de buren. Dan is het gewoon, hup, jongens, spullen pakken. Als je netjes dan krijg je borg terug. En wegwezen. En dat werkt? Natuurlijk werkt dat. Het zijn vooral bewoners die hier uh, last ondervinden van de jongeren. Jongeren gaan hier uit, bijvoorbeeld hier in Midsland. En gaan s'avonds laat, als ze vaak te veel gedronken hebben, weer terug richting de camping. En dan komen ze langs die woonhuizen. Dus dan komen ze vaak bij mijn huis langs. Nou ja, er worden ruzies uitgeknokt wat niet in het dorp mag. Daar uh, ja, wordt over mijn hekje heen gebraakt. Mijn collineveertjes worden eruit getrokken. Oh ja. Ja, dat, uh, ja, dat was vorig jaar was dat wel erg vervelend. Was vorig jaar het toppunt? Vorig jaar was echt het toppunt hier. Ja. Ja, absoluut. En dus nodig dat er echt iets extra's wordt gedaan? Nou, dat vond ik wel, ja. ja? Ja. Vorig jaar in 2011 liep het toch wel dusdanig uit de hand hier op de Schelling... dat er extra maatregelen zijn genomen om het dit jaar te beteugelen. Want volgens burgemeester Jurrit Visser loopt het een beetje de spuigaten uit? Soms wel, niet altijd. Alleen zo nu dan is het wel uh, nodig om even de teugels aan te halen. Hoe erg is het? Uh, vooral overlast voor de mensen die uh, wonen in de dorpen Midsland en, uh, en West. Wat dan? Wat voor overlast? Uh, alles wat je maar kan bedenken van heel veel lawaai... tot veel wilplassen, tot uh, veel geschreeuw, uh, uh, baldadigheid, dat soort zaken. U wilt daar pa paal en perk aan stellen nu, hè? Hoe gaat u dat doen? Uh, iets meer veiligheidsmensen uh, op... Uh, ...op straat, uh, bijvoorbeeld ook in de bussen en dergelijke. En waar ik zelf wel blij mee ben, uh, het oude lik-op-stuk-beleid is weer terug. We hebben eindelijk weer toestemming van justitie van... Uh, ...als je hier uh, meent te moeten plassen of iets dergelijks, uh, uh, direct betalen. Direct betalen en er worden ook mensen van het eiland verwijderd. Uh, dat is de tweede stok achter de deur die we hebben. Het lik-op-stuk-beleid is de eerste. De tweede is uiteraard door onze informatieuitwisseling. Als jij je slaapplek kwijt bent, uh, moet je van het eiland af, Want dan ja. kun je nergens meer terecht. Onderdeel van de aanpak is dus ook dat er s'nachts, s'avonds rond gefietst wordt... door een beveiligingsbedrijf. En die willen... In ieder geval zichtbaar aanwezig zijn. In de hoop dat dat ellende kan voorkomen. Dat wordt de hele nacht rondfietsen. Preventief aanwezig zijn in en rondom het dorp. En uh, als er inderdaad wat gebeurt, zeg maar, de politie heeft hun eigen taken. Dus wij zijn er gewoon sneller bij. Uh, op het moment dat er iets escaleert, kunnen wij zeg maar, uh, ertussen tussen gaan staan om de partijen te scheiden. En nu komt uh, de bus aan. Wat nu moet je doen? De bus aan. Nou gaan we even kijken wat de jeugd, uh, hoeveel eruit komt. En die gaan we dan even een beetje in goede orde zeg maar, uh, begeleiden. U ziet wel nou dat de bussen dus stampvol zitten. Dus wij gaan er nu even heen om even ons uh, gezicht te laten zien. Reportage was van Jeroen de Jager. Straks de literaire wereld die neemt vandaag afscheid van een groot schrijver. Gerrit Komrij. John Bakker zit bij de ANWB. John, we hebben één kleine afsluiting. Wauw, klein. De A13 vanuit, vanuit, Rotterdam, klein, ja, vanuit Rotterdam naar Den Haag. Die is tussen knooppunt Klein-Polderplein en Delft Zuid dit weekend afgesloten. Rijkswaterstaat is daar bezig om de weg weer op te knappen. Dus ja, dat is even omrijden. En dat kan dan via Gouda over de A20 en vervolgens de A12 richting Den Haag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. John Bakker is nog steeds aan de lijn, want we gaan het verder hebben, John... over de uittocht van de vakantiegangers vandaag. Middelbare scholen in de regio Noord zijn gisteren ook met vakantie. Ja. Nou, dan gaan we met z'n allen de grens over... want van het weer hier hoeven we het ook niet te hebben. Nee, niet echt uh, Waar kunnen we op drukte rekenen? Ja, in Nederland denk ik dat het vandaag eigenlijk wel, uh, wel mee gaat vallen. Uh, de problemen zitten natuurlijk bij de werkzaamheden op de A13. Die heb ik net genoemd. Maar er zijn ook werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Zaltbommel en, en Waardenburg... Eh, de weg is niet dicht, uh, ze kunnen er wel overheen rijden... maar dat zal toch wel wat uh, vertraging opleveren. Maar ja, merendeel van de mensen gaat natuurlijk richting het zuiden... via België, Duitsland en Frankrijk en misschien nog wel verder uh, Europa in... om te kijken of daar de zon wel schijnt. Precies, en dan komen we een aantal knelpunten tegen. De jongens van de Tour de France hadden problemen daar op de A7 bij Valence. Uh, is, ja. dat het, is dat de bottleneck of een uh, strandje al veel eerder? Ja, nou, de, de hele rondevallei Vallei eigenlijk door, over de A7, Lyon Orange... daar staat nu al uh, 50 kilometer file... Ik hoorde net iemand roepen dat het vandaag Zwarte Zaterdag is. Nou, dat is eigenlijk nog niet het geval. Het wordt wel druk in Frankrijk, dat sowieso... want ze hebben daar natuurlijk ook nog de nationale feestdag vandaag... Uh, maar de Zwarte Zaterdag is uh, gepland op 4 augustus dit jaar. <laughs> Die plannen we tegenwoordig. <laughs> ja. <laughs> maar, <laughs> is eigenlijk maar, altijd... maar waar, waar moet... Waar, dus dat is de hele... Laat me zeggen, Als je links uh, Frankrijk doorgaat... Ja. zijn de andere knelpunten ook nog ja, verder in de Frankrijk? Ja, de andere kant op de A9 richting Spanje natuurlijk. En er zijn ook nog wat werkzaamheden aan de A40. Macon richting Genève. Gaan natuurlijk ook nog veel Nederlanders overheen. Is natuurlijk altijd al druk. En ze zijn daar ook nog bezig met werkzaamheden nu. En ook een populair vakantieland is Duitsland. Ja. Waar moeten we daar op letten? Ja, die Duitsers die zijn zo slim geweest om de A5 uh, dit weekend af te sluiten. Tussen Karls, of, of vanuit Karlsruhe naar Basel. Uh, dat is de belangrijkste kant op natuurlijk. De weg is in beide richtingen afgesloten van werkzaam, vanwege werkzaamheden. En die afsluiting die is dan... Uh, tussen een, een plaatsje daar zo, tussen Baden-Baden en Buhl. is de weg dicht, is niet zo gek veel... maar uh, over de lokale wegen omrijden adviseren wij in ieder geval niet. Het advies van ons is, als je die kant op moet... om dan de Franse autoroute uh, A35 te nemen... die is overigens uh, tolvrij, dus dat, uh, dat hoeft ook geen probleem op te dat leveren. Je dat er even bij zeggen. Ja, dat is altijd belangrijk voor Nederlanders, hè? <laughs> Um, en die weg is even langer als de A5. De A5 ligt aan de ene kant van de Rijn en de A35 in Frankrijk die ligt aan de andere kant. Dus wat dat betreft is het niet echt veel omrijden. En de belangrijkste tip is gewoon doe het rustig aan en ga wat later weg. Ja, een hoop mensen zijn natuurlijk uh, gisteren al gaan rijden. Dat, dat blijft gewoon eigen. Van, uh, we gaan s ochtends heel vroeg rijden. Uh, om deze tijd zullen er niet zo gek veel mensen meer, uh, meer weggaan. Maar iedereen die nu weggaat, uh, die gaat wel achteraan aansluiten. En degene die al uh, onderweg zijn, die staan uh, waarschijnlijk vooraan in de files uh, vandaag. Ja, dus blijf toch gewoon eventjes thuis. Er uh, is wat leuks op de radio. Dank je wel, Oké. Okay. Dag. Vandaag nemen vrienden, familie en fans afscheid van poëet en schrijver Gert Komrij. Komrij, overleed vorige week op 68-jarige leeftijd na een maandenlang ziekbed. Verslag Mark Hamen. Die gaat vandaag verslag doen hier op Radio 1 van de Plechtigheden. Mark, wat staat ons allemaal te wachten? Wat staat op het programma? Vanaf 12 uur vindt er een besloten bijeenkomst plaats... in de concertzaal van Felix Meritis op de Keizersgracht in Amsterdam. Daar zal worden gesproken, onder andere door Kees van Kooten en Jan Mulder. Er zal muziek zijn, zo zal Huub van der Lubbe, bekend als Zanger van de Dijk... het nummer zingen simpel verlangen. Het tekst van het nummer is geschreven door Gerrit Komre... en er zal natuurlijk poëzie worden voorgedragen. Remco Kampert en Ramsi Nasser tekenen daarvoor. Op die manier gaat men dus straks Gerrit Kommerij herdenken. Ik zeg wel herdenken, maar de organisatoren hebben het liever over een afscheidsbijeenkomst. Want herdenken komt later. Ja, want hij wordt later begraven, begrijp ik. Het publiek heeft vandaag ook een rol. Ja, als uh, alle gasten weg zijn daar uit die concertzaal, dan gaan om vier uur de deuren open voor, om ze maar even zo te noemen... de fans die afscheid willen nemen van Comré. Uh, dan kunnen ze dus terecht in Felix Meritus. Daarna, zoals je al zei, wordt de kist naar Portugal gebracht... de plek waar Comré de laatste jaren woonde. En later deze week zal hij daar worden begraven. Wordt er eigenlijk een grote opkomst verwacht? Ja, voor het openbaar gedeelte weet men dat eigenlijk niet. Er is een uur voor uitgetrokken, een uurtje gaan de deuren open. Voor het besloten gedeelte dat dus om 12 uur begint... worden zo'n 250 gasten verwacht. Ja, ik zeg steeds besloten gedeelte... maar de bijeenkomst dan live op Nederland 1 door de NOS worden uitgezonden. En hier op Radio 1 zullen we vanaf 12 uur updates geven. Goed, dankjewel. Onno Blom gaan we nu mee praten. Goede vriend van Komrij. schreef ook een boek over hem. En is een van die sprekers op de herdenkingsbijeenkomst. Goedemorgen, meneer Blom. Goedemorgen. U had een goede band met Gerrit Komrij. Wanneer heeft u hem trouwens voor het laatst gesproken? Een paar uren voor zijn dood. Dus uh, dat is uh, anderhalve week geleden. Oh ja. Of een week geleden ongeveer. Wat voor soort mens was Komrij? Want je leest heel veel over hem, maar ik krijg een soort wisselend beeld ervan. Nou ja, het was inderdaad een uh, gecompliceerd mens. Met op zijn minst twee kanten. Hè. Hij noemde zichzelf wel een gelukkige schietzo. En ook wel een misantroop die van mensen houdt. Dus iemand die zich graag terugtrok en iemand die zich graag uh, onder de mensen begaf. En hij heeft ook een scherpe en een hele lieve kant. De scherpe kant is bekend vooruit de jaren zeventig... waarin hij er uh, genoegen in uh, had om schrijvers uh, het gat van de deur te wijzen... en uh, op hun onvolkomenheden. En aan de andere kant heb ik hem persoonlijk leren kennen... als uh, een van de liefste mensen die ik ooit heb gekend. Ja, hoe kan dat, dat ik die twee zielen in één borst bewijs van spreken? Ja, hoe kan dat? Uh, het was zo. Het klinkt zo uh, en tegenstrijdig. Maakt... Ja, uh, uh, toch is dat misschien minder tegenstrijdig dan, dan het klinkt. Kijk, uh, voor Komrij was de poëzie, de letteren, de literatuur een, een zaak van levensbelang. Dus als er iemand iets lelijks schreef, dan moest er iets lelijks worden teruggeschreven om te zorgen dat dat niet meer gebeurde. Dus het ging hem uh, aan zijn hart. En aan de andere kant, die hartstocht, ja, die bracht hij op voor zijn vrienden... en ook voor zijn eigen werk. Dus het kan wel degelijk samen. Ja, maar het lijkt wel een complex mens. Ja, maar we, eenvoudige <laughs> mensen, hè, simpelheid. Ja. Is dat nou een criterium voor vriendschap of, of om een bijzonder dichter te worden? Dat lijkt mij niet, dus ik denk dat we dat uh, als zijn voordeel moeten zien. Welk werk vond hij eigenlijk zelf het belangrijkste? Want hij heeft veel geschreven. Dat zou ik eigenlijk niet durven zeggen welk werk precies. Hij heeft ongeveer drie strekkende meter werk achtergelaten. Dat staat hier op de boekenplank. Uh, ik denk dat, uh, dat hij trots was dat, uh, dat hij zo veelzijdig was. Overigens was dat ook iets waar hij niks aan kan doen. Het, dat kwam eruit. Schrijven was net uh, als ademen voor Komrij. Maar als je het mij vraagt, dan zijn er toch... Ja, ik vind vooral uh, zijn poëzie en zijn polemiek heel sterk. En, en een bundel als fabeldieren, waar ook een prachtig zelfportret in staat. Het fabeldier dat Komrij heet. Ja. Dat is toch wel uh, ontzettend mooi. Ja, we hebben dat het vorige uur eventjes laten horen. Wat een, oh, pra heel goed, ja. wat een prachtig inderdaad, prachtig is. Ja. Um, maar um, hij schreef ook uh, boekrecensies. Wat mij dan weer opvalt is ja. dat hij dat onder pseudoniem uh, deed. En iemand die zo hard uit de hoek kan komen, dan toch weer onder pseudoniem. Nou, aanvankelijk niet. Hè. In de jaren zeventig. Uh, uh, onder zijn eigen naam in Vrij Nederland, toen heeft hij het meeste slachtoffers gemaakt. En uh, hij heeft in uh, Humo, in, in, uh, uh, ja op de grens van, van de nieuwe eeuw uh, een aantal stukken geschreven onder pseudoniem. En dat kwam eigenlijk omdat hij uh, ja, omdat hij zich. Uh, ingeklemd voelde tussen alle vrienden en collega's. Het, is een, het was gewoon een ontzettend aardig mens. Uh, maar hij had wel wat te zeggen over hun werk... en dat was niet altijd even vriendelijk. Dus hoe heeft hij dat gedaan? In de humo heeft hij stukken geschreven... onder het uh, pseudoniem Patrick de Momperen. En die stukken waren inderdaad uh, oneindig filijn... zoals hij kon zijn en zeer waarachtig. En het aardige is ook, misschien om nog wel even te vertellen... dat een van de schrijvers die hij daarin op de hak heeft genomen... was Gerrit Komrij. Hij nam zichzelf ook op de hak. Hij heeft zijn eigen roman uh, Dubbelster uh, uh, Hart besproken. Er <laughs> bleef geen spaan van heel, zal ik maar zeggen. Nee, uh, nee, maar ja, goed, dat tekent hem dus. Hè. dus het, het is een spel, de, de literatuur, wat hij buitengewoon serieus nam. En hij nam zichzelf serieus, maar hij kon ook uh, goed... Uh, uh, ja, uh, hij deed ook aan zelfspot. Uh, nou ja, hij kon uh, ook als columnist met een uh, bijzonder scherpe pen. mensen volledig de grond inboren. Uh, heeft hij daar niet ook gewoon vijanden mee gemaakt? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. En uh, ja, hij vond dat als je dan uh, uh, iemand aanviel. dat je dat dan wel zo moest doen. dat hij die, diegene ook niet meer kon opstaan. <lacht> ik bedoel, als je het doet, moet je het goed doen. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Uh, voor de betrokkenen zal dat vaak niet zo leuk zijn geweest. Al is er, zijn er ook veel voorbeelden van mensen. Ik noem bijvoorbeeld twee leden van de Herenclub. Eh, Harry Moelis, ook niet meer onder ons, en, en Rudy Fuchs. De een uh, heeft die ijdelheid verweten... en de andere, daar heeft hij van gezegd... dat hij niet veel meer hersens had dan het kleedje voor zijn open haard... is hij later toch goed bevriend meegeraakt. Dus ja. dat kan wel. Ja, nou ja, goed, hij heeft André van der Lauw ook uh, echt compleet de grond ingeschreven. Feministen. Had hij het ook niet echt mee op, toch? De onwelriekende Gleuvenbrigade bedoelt u? Die bedoel ik, ja. U zegt ja. Het. ja. ja. <laughs> maar goed, daar da was hij uh, echt heel goed uh, in, zal ik het maar uh, zeggen. Dat uh, staat gelukkig nog allemaal op uh, papier. Wat gaat u zeggen uh, vanmiddag tijdens de bijeenkomst? Ja, ik ga um, vanmiddag vooral spreken over het, over het verlies van een vriend. die ik bijna twintig jaar uh, van zeer nabij heb meegemaakt. En ik ga proberen duidelijk te maken wat voor een bijzonder iemand. Dat was en ook waarom zo weinig mensen wisten dat hij ziek was, omdat het iemand was die eigenlijk niet goed afscheid kon nemen. En um, ja, daar probeer ik iets, uh, iets over te zeggen. Ja, dat, dat is ook een thema wat ik overal terugkom: dat niet goed afscheid kunnen nemen. Dat hij opeens uit een café verdwenen was. Terwijl je het ene moment nog met hem zat te praten en het volgende moment was hij weg. Wat is dat dan? Niet goed afscheid ja, kunnen nemen. Ja, dat is toch een poging, denk ik, om de, om de dood uh, om de tuin te leiden. Om, om te zorgen dat je in de illusie leeft dat alles altijd doorgaat. Kom, was iemand die op de vlucht was altijd, ook in plek, hè, geboren in Winterswijk en daarna gevoerd vlucht naar Amsterdam om het leven te ontdekken... ...toen gevlucht naar Portugal en daar binnen het land nog een paar keer verhuisd. Uh, en ja, je zou kunnen zeggen dat hij daarbij ook op de vlucht was voor zichzelf. Um, in ieder geval wilde hij niet vastgepind worden. Hij wilde altijd vrij en onafhankelijk blijven. En uh, een, een, een vrij zwerbende geest zou ik maar zeggen. Ja. Hij wordt ook in Portugal uh, begraven, want hij heeft ook ja. iets moois met Portugal gekregen. Ja, zeker Tuurlijk. Portugal is in hem gaan zitten. Hij heeft uh, de laatste bijna dertig jaar van zijn leven daardoor doorgebracht. En um, hij is gaan samenvallen met de, met de plek waar hij uh, de laatste twintig jaar heeft gewoond. Een prachtig huis uh, in het hart van Portugal. En aan de voet van de heuvel waarop zijn huis staat. Dat van hem en van zijn, uh, van zijn vriend, of man moet ik zeggen, Charles. Uh, daar bevindt zich een heel klein kerkhofje waar ook alle andere oude... Uh, lieden uit het dorp zijn begraven. En daar uh, zal Komrij ook zijn laatste rustplaats vinden. Nou, omdat ik ook heb gelezen dat hij erover dacht... om toch ook eigenlijk weer terug te komen naar Nederland. Ja, weliswaar niet Nederland, dan weer net over de grens. Zou hij dan willen, uh, willen gaan wonen? Ja, maar ja, dit is toch echt wel de plek waar, uh, uh, waar die voor mijn gevoel hoort en waarvan die heeft gezegd, hè, laat mij maar hier van de heuvel rollen. Mm -hmm. uh, en dan, dan vind ik mijn plekje wel, hij heeft ook wel eens gezegd, uh, zet, zet mij maar, maar bij de vuilnisman. Uh, kijk eens, uh, Komreis opvattingen over van alles en nog wat, zeker die die naar buiten bracht, die wilde wisselen. En dat opnieuw heeft dat te maken met het feit, raak mij niet aan, hè, laat mij doen wat ik wil doen uh, uh, en ik blijf vrij. Ja, en dat raakt mij niet aan. Dat verklaart misschien ook waarom zo weinig mensen maar wisten dat hij zo ziek was. Hij was geen zeur, hè? hij was geen mietje om zijn eigen woorden te gebruiken. Uh, en je hoorde hem daar niet over. Hij wilde niet klagen en hij wilde ook niet in een situatie terechtkomen dat hij afhankelijk was van, uh, van het medelijden van anderen. En ik denk dat we dat moeten respecteren. Zo zat hij in elkaar. Je kon een geweldige avond met hem hebben, inderdaad, in het café. En vloep, weg was hij. En dat is de manier waarop hij wilde leven. En ik, ik denk dat dat, uh, dat dat eigenlijk heel mooi is. Ja, en dat is de manier waarop hij geleefd heeft. Meneer Blom, ja. ik uh, dank u wel voor het gesprek. Sterkte vanmiddag Heel bij die bijeenkomst. Onno hoorde u. Goede vriend van Komrij en schreef ook een boek over hem. Dat was al het nieuws wat we hebben voor u op dit moment, maar blijf gewoon aan het uh, toestel, want natuurlijk vandaag verslag van die bijeenkomst uh, met uh, over Gerrit Komrij, maar ook zo dadelijk de tros met uh, Peter en Mieke. En waar gaan zij het over hebben? Nou, een jonge verdachte die eerst naar een psycholoog moet. Ze hebben het ook over experts, die worden door de burger gepasseerd. Het verkiezingscongres van 50PLUS hebben ze aandacht voor. En de Nederlandse tuinen die verstenen. Oftewel, we hebben niet meer van die groene vingers, maar we leggen alleen maar van die grint tegels daar neer. Dat allemaal zo dadelijk bij de Tros in de Tros Nieuwshow. Om 10 uur begint de Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven is al gesignaleerd. Ik zal me ook weer melden. Tot zo.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 Topman Zan van ABN AMRO vindt dat alle huizenbezitters hun hypotheek moeten gaan aflossen. In het AD zegt hij dat nieuwkomers en bestaande huizenbezitters gelijk moeten worden behandeld. Nieuwkomers moeten vanaf volgend jaar hun hypotheek in 30 jaar aflossen. Terwijl mensen die al een huis hebben 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken, ook al lossen ze niets af. Topmensen in het bedrijfsleven zijn de afgelopen jaren minder gaan verdienen, concludeert de Volkskrant na eigen onderzoek. Sinds 2007 krijgen nieuwe bestuurders gemiddeld 46% minder dan hun voorganger. Nieuwe contracten zijn versoberd. Daarnaast is de code voor bankiers, bankiers versoberd. Ze mogen maximaal hun vaste inkomen verdubbelen met bonussen. Visa, Mastercard en negen banken hebben in Amerika een megaschikking getroffen... om te voorkomen dat ze worden veroordeeld voor kartelvorming. Ze betalen daarvoor meer dan 6 miljard dollar.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 Het is op veel plaatsen bewolkt en zowel in de noordelijke helft als de zuidelijke provincies komen buien voor. In het midden van het land is het nu nog even droog. De temperatuur die ligt tussen 13 en 15 graden. In de loop van vanochtend krijgt ook het midden van het land met buien te maken. In het noorden wordt het vervolgens droog en op de wadden breekt mogelijk de zon al even door. Vanmiddag blijft het in het midden en zuiden overwegend bewolkt met daarbij regelmatig buien. De buien kunnen lokaal ook samengaan gaan met onweer en misschien ook windstoten. De noordelijke provincies die hebben vandaag de beste papieren, daar is het overwegend droog met af en toe zon. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. De wind komt uit verschillende richtingen. In het noorden staat een noordwestenwind, in het zuiden een zuidwestenwind en die is overwegend matig van kracht. Vanavond verandert er nog maar weinig aan het weerbeeld, pas vannacht wordt het uiteindelijk wat droger. Morgen zondag dan is het wisselend bewolkt met af en toe wat zon. In de loop van de dag trekken er weer wat buien over het land en het wordt opnieuw een graad of 18. Dit is Radio 1 Tros Nieuws Presentatie Peter De Bie en Daphne Buntskoek Goedemorgen, welkom bij de nieuwshow. We zijn vandaag tot tien uur bij u met de volgende onderwerpen. Over een kwartier een pleidooi om de mondige burger het zwijgen op te leggen. Na negen uur een gesprek met Henk Krol over zijn ambities voor ouderen... Betegelde tuinen en de rampen die daaruit voortkomen bij de hevige regen van nu. Ingrid Hogevorst met de boekenrubriek. En de echte mannen-macho-wereld van de Amerikaanse hip-hop... werd opgeschrikt door een heuse coming-out van hip-hop en R&B-zanger Frank Ocean. Maar we beginnen met jonge criminelen. Leeftijd zegt niet alles en daarom gaat na de zomer... bij twee pakketten van het Openbaar Ministerie een bijzonder experiment van start... In Noord- en Oost-Nederland worden dan verdachten... tussen de 16 en de 23 jaar, nadat ze zijn opgepakt... onderworpen aan een test om te bepalen hoe oud ze biologisch zijn. En dit is van belang voor de vraag... onder welk strafrecht hun zaak gaat dienen. Jeugd of volwassenenstrafrecht. En wie dacht dat de softe aanpak van jonge criminelen... door de rechtse politiek, uh, politieke wind van de laatste jaren was verdwenen... die komt dus van een koude kermis thuis. We hebben hier uh, zitten Carlo Dronkers, coördinerend jeugdofficier van het Parket Oost-Nederland. Goedemorgen, fijn Goedemorgen. dat u er bent. Uh, kunt u eerst even vertellen wat dat experiment inhoudt? Want wat, wat is een biologische leeftijd? Nou, um, kijk, in de wet staat um, dat jonge mensen, uh, als ze met het strafrecht in aanraak komen, met politie en justitie, vervolgbaar zijn vanaf 12 jaar. Hm. En uh, de wetgever heeft ooit bedacht dat, daar, dat er een, een grens moet worden aangegeven. Uh, uh, op welke leeftijd mensen nog zeg maar min als minderjarige strafrechtelijk minderjarige... en dus minder verantwoordelijk geacht kunnen worden voor hun daden. Ja. Die grens is gelegd op 18 jaar. En um, daarna gaat het volwassen strafrecht gelden. Dus dat betekent dat er dan uh, na het 18e jaar wat minder pedagogisch gekeken gaat worden. Wat, en wat zwaarder gestraft wordt. Ja, wat zwaarder gestraft, wat repressiever wordt opgetreden, ja. dat klopt. Ja. Okay. Dus er is een soort grens. Ja. En, en de vraag is dus kennelijk... Uh, in ieder geval bij de staatssecretaris Teven... of die grens eigenlijk wel klopt... of je die zo met die leeftijd uh, samen mag laten ja, dat klopt. Is dat wat er aan de hand is? Ja, en dat is niet zozeer bij staatssecretaris Teven uh, alleen. Dat, dat speelt al langer. Er zijn al veel langer... Uh, ideeën om eens te kijken, ook in de landen om ons heen... of die grens van 18 jaar, dat is gewoon een ooit gekozen grens... dat is een arbitraire grens, daar kun je gewoon over reden twisten. Bent u er zelf eens tegenaan gelopen dat u dacht... ja, maar dit klopt toch helemaal niet? Ja, nou, en dat is precies... Geef eens een voorbeeld. Nou, dat is dus precies waarom in Almelo... Uh, waar ik dan uh, als, als jeugdofficier werk uh, het experiment gestart is. Wij hebben jongens gehad van, uh, zeg, laten we nou eens zeggen, uh, 20 jaar... die het verstand hebben... Van een, uh, van, een, van een 14, 15-jarige. Of, anders gezegd... we hebben wel eens zaken gehad van 17-jarigen... in het jeugdstrafrecht... met het verstand van 14-jarigen. Als zo'n 17-jarige op een bepaald moment 19 of 20 wordt... en hij pleegt een strafbaar feit... dan is het niet noodzakelijkerwijs... dat dat verstand in dezelfde tred is meegegroeid... Oh. en hij mogelijk nog steeds zeg maar, acteert als een, als een kind. Nou, en... Ik ben van mening, en niet alleen ik, maar met mij nog vele anderen... die in dat werkveld zitten, dat je eh, maatschappelijk... veel nauwkeuriger moet kijken naar die biologische leeftijd... Hoe kun je nou adequaat die mensen aanspreken op het gedrag? Dat wil dus niet zeggen dat je een, een, een 20-jarige altijd maar een aai over zijn bol moet geven en moet zeggen van, goh, hè, het is vervelend dat het zo gelopen is. Maar, je, maar eh, maatschappelijk is het gewoon veel verstandiger. Zelfs economisch is het verstandiger. Om veel om, om die mensen die dus dat verstand van die minderjarigen hebben, eh, op een andere manier aan te spreken dan simpelweg op te sluiten. Maar, maar die 18 jaar, die is, die is ingesteld omdat men, ge, eh, omdat men dacht dat een 18 18-jarige bepaalde uh, uh, eigenschappen moest hebben hè, om, om te kunnen gaan met, met de verleidingen om zich heen. Wat, wat, hoe schatten jullie een 18-jarige in? Dus ook een, een 14-jarige die, die handelt als een 18-jarige? Een... Nou ja, kijk, kijk uh, waar, het, waar het natuurlijk om gaat is um, als er strafbare feiten gepleegd worden, uh, moet er onderzocht worden in hoeverre degene die het strafbare feit heeft gepleegd, niet alleen moet hij gestraft worden, hij heeft iets gedaan wat fout is... maar hij moet ook, er moet ook gewoon gekeken worden in hoeverre hij zijn handelen kan overzien. Maar, maar probeert u dat toch eens even in een voorbeeld te vangen. Is het bijvoorbeeld zo dat een jongen van 16... opeens als een spijkerharde crimineel goed erover na heeft gedacht enzovoort... dat je die dan volwassen zou moeten behandelen? Dat klopt. En een jongen van 20 die ja. eigenlijk een meeloper is... en die uh, eigenlijk het verstand van een bos nou ja, heeft... dat, je daar, uh, dat ja, je daar iets anders mee ja, doet? Ja, ik gebruik altijd de term verstand van een pinda... maar een bos oh. mag ook, dat is, die zal okay. ik toevoegen, maar... Um, maar het, het klopt inderdaad. Je kunt dus te maken hebben met een, met een 17-jarige. die al meerdere bijvoorbeeld overvallen heeft gepleegd. en waarvan je kan zeggen: van nou wij als justitie, hè, wij proberen zo, zo vroeg mogelijk te interveneren in dat gedrag. Kennelijk is het ons niet gelukt bij die eerdere overvallen. Eh, wij gaan meteen aan de, eh, op het moment dat zo'n jongen binnenkomt, screenen. Hoeveel zijn dat er? Nou, um, u, moet de, u, u moet denken aan. Um, ja, u bedoelt, uh, kijk, qua aantal, laten we even... Uh, nou ja, laat het zo zeggen, je, als je zo'n maatregel uh, investeert... Dan moet je het rechtvaardigen, dan, dat... Precies, als je dat voor zo'n grote groep doet, kost geld natuurlijk... Als je daar één of twee gevallen mee uithaalt... dan lijkt me dat niet helemaal de bedoeling. Nee, dus nou, kennelijk is de verwachting dat het voor een grote groep mensen geldt. Ja. Wat schat u? Nou, ik schat dat het dat het om toch wel een aantal honderden zaken gaat... op, op, uh, op uh, zeg, maar, uh, zeg maar, nationaal, uh, op nationale schaal... Um, tot nu toe hebben we gezien, er is een mogelijkheid in de wet om jeugdstrafrecht voor volwassenen toe te passen, die is er al. En dat werd tot op heden eigenlijk niet gedaan, terwijl de professionals het gevoel hadden van er zitten vrij veel licht verstandelijk beperkte in onze oh. doelgroep. Het ja. IQ van de mensen waar wij mee te maken hebben ja. is niet, niet altijd even... Maar als die mogelijkheid er al was, waarom werd die dan niet gebruikt? Um, hij werd niet gebruikt omdat uh, er, uh, het ontbrak een beetje aan zeg maar, goede rapportage. En dat is wat wij dus nu in Almelo gaan doen. En in Groningen ook. Wij gaan in de voorfase zorgen dat er goed gerapporteerd wordt... Uh, het gezond verstand plus uh, gedragswetenschappelijke onderbouwing... van wat zit er nou voor onze neus? Zit er nu een 21-jarige met dat verstand van die bos uien... Hè, of zit er een 21-jarige die gewoon een keihardig criminel Ho is? Nog even, hoeveel van die groep die de, inderdaad 20-21 is... Schat u uiteindelijk in, want u ziet ze allemaal langskomen... Ja. Dat, dat er eigenlijk gewoon nou ja, niet geheel bij het hoofd is. Nou ja, kijk, wij, wij weten dat er ik heb bijvoorbeeld in onze regio duizend zaken... Hè, ja. even, even heel eenvoudig gezegd... daarvan, daarvan weten we dat een, uh, uh, er zijn op het totale aantal van, Nederland, van de Nederlandse uh, bevolking... is 16% licht verstandelijk beperkt. Gewoon geld voor iedereen, geld voor heel Nederland. Oké. Okay. Er is een onderzoek geweest van mevrouw Van Teeuwen. Uh, uh, veranderlijk gewoon. En wat zien wij nu? Maar hoeveel bij jullie in het strafrecht? Nou ja, wij zien dat van, ons, uh, van onze doelgroep... zo'n 70% van de mensen die met strafrecht in aanraking komen... dat die licht verstandelijk beperkt is. Kijk, en dan heb je natuurlijk wel een stevige uh, basis... om hier iets aan te gaan doen, of En die mensen die zien er op het oog heel gewoon uit. 70 procent. Ja, en die komen dus op een hele gewone manier... in aanraking met de politie. Daar merkt de politie wel van... van hé, hey, hij snapt niet zo heel erg goed wat ik, wat ik vraag... Wij, wij willen dus dat er in die voorfase al meteen dan gescreend wordt... van goh, als je als politieman of als jeugdreclasseerder... of als nou, uh, persoon van, van, uh, van de hulpverlening tot je conclusie komt... van deze jongen heeft niet het verstand wat leeftijdsadequaat zou zijn... dan zeggen wij, dan moet je dus in de, op dat moment meteen beslissen... ik noem dat voorsorteren, en moet je de beslissing nemen... als ik nu kan beslissen... Het is helaas een ernstig feit. Hij heeft op de uitkijk gestaan bij een overval bijvoorbeeld. Daar worden die lichtverstandelijk beperkte heel vaak voor gebruikt. Ga jij nou maar mee, kan de consequentie van zijn handelen niet overzien. Nou, een overval, als je 20 jaar bent, dan ga je zomaar 18 maanden voor achter de deur. Maar hoe, hoe test je dat dan? Hoe, wat vraag je zo'n zo jongen? Zo'n zo jongen ja, wordt aangehouden vaarders. en krijgt in de aanhoudingsfase te maken met een, met een vroege hulp, noemen wij dat. Met reclassering en met een advocaat. En in die fase wordt er aan de hand van een kleine checklist... dus niet meteen een psycholoog erbij... maar een kleine checklist die, die samengesteld is door gedragsdeskundigen... Wordt gekeken, van, nou, wordt gekeken naar zijn IQ, wordt gekeken naar zijn schoolopleiding... worden een aantal gewoon korte vragen gesteld waaruit gedestilleerd zou kunnen worden... van hé, hey, dit zou er wel eens eentje kunnen zijn... waarvoor we een psychologisch onderzoek zouden moeten vragen om uiteindelijk over een maand of drie, vier tegen de rechter te kunnen zeggen... meneer de rechter, deze jongen heeft wel een heel ernstig feit gepleegd... maar wij vinden toch dat hij niet clean afgestraft moet worden. Hij moet bijvoorbeeld, is beter af met begeleiding en straf. Maar doe je dat dan als apparaat, als justitieel apparaat... doe je dat dan omdat je eigenlijk een beetje meele hebt met dat soort sukkels... om het maar heel flauw te formuleren... of doe je dat omdat er grote schade aangericht wordt? Nou ja, dat, dat, is, uh, dat is niet zo eenduidig te zeggen. Want ik heb op een bepaalde manier ook meelijden... met die jongens die meelopen in dat systeem... en eigenlijk niet de afweging kunnen maken. He, als, uh, ze zijn heel erg afhankelijk van hun sociale netwerk. Van hun vrienden zijn daar veel vatbaarder voor. Dus als een aantal van die kapiteintjes van 17, 18 jaar... tegen zo'n sukkeltje zeggen van joh, kom nou maar... dan vind ik dat je daar zeker met de enige compassie naar moet kijken. En u noemde er net ook, het heeft ook economische voordelen. Natuurlijk. Wat is dat dan? Nou, kijk, als je zo'n jongen 18 maanden afstraft, bijvoorbeeld, stel dat hij als meeloper de gevangenis gaat, gaat hij naar een volwassen huis van bewaring. Daar komt hij gewoon concreet achter de deur te zitten. Daar mag hij, als hij geluk heeft, arbeid verrichten. Dan doet hij, mag hij wat houten dingen in elkaar steken. Maar hij heeft voor de rest helemaal geen... Hij, hem worden geen vaardigheden geleerd. Alle mensen die naar een JJI gaan, een jeugdhuis van bewaring... dus ook die 21-jarige met dat verstand van hè, een bos uien... die zou naar die JJI moeten in zo'n geval. Daar krijg, iedereen die daar binnenkomt, daar beginnen ze meteen... met het aanleren van vaardigheden. Nou, Wat is het effect? Of iemand daar nou één maand zit, drie maanden... en daarna eruit gaat met begeleiding... het effect is dat hem in ieder geval geprobeerd is wat vaardigheden bij te brengen. Hij gaat er vervolgens uit met een strak begeleidingsplan... Ik ben ervan overtuigd dat deze mensen um, veel minder maatschappelijke schade... veel minder economische schade gaan toerichten... als de personen die en, clean worden opgesloten. En je stopt ze niet in het hard criminele milieu? Ze komen van daar weg. Bij... Natuurlijk. natuurlijk. Maar, maar je zou zeggen, van we proberen die jongeren vaardigheden bij te brengen. Een mm -hmm. en, en strenge moraal misschien. Maar uh, is het ook bewezen uh, uh, dat, dat het helpt dat die jongeren minder vatbaar zijn? voor Nou ja, kijk, uh, we staan natuurlijk aan de, aan de voorfase. Ik ben erg uh, blij uh, met uh, zeg maar de, de politieke visie, dat, uh, zeg maar met, de, met de erkenning van deze doelgroep. Hè, die categorie van 16 tot 23 jaar. Dat dat een aparte groep mensen is die een aparte aanpak behoeft. Bewezen is het nog niet, want wij zijn nou juist... Op, uh, zeg maar op verzoek van de staatssecretaris begonnen met van... breng het nou voor ons eens in beeld... en laten we nou eens met z'n allen gaan kijken of het werkt. Dat hebben we nodig uh, om uiteindelijk... die wetenschappelijke onderbouwing te krijgen. Kijk, wij in de praktijk, de kinderrechters, de jeugdofficieren... wij weten, wij hebben al langer het gevoel... en of dat nou Amsterdam is of Almelo, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... we hebben al langer het gevoel dat die aparte doelgroep er is... en dat die aparte doelgroep, zeg maar, die aanpak behoeft... Daarom zijn we in het, bij het Openbaar Ministerie samen met onze ketenpartners... ook begonnen om die zaken zo vroeg mogelijk te screenen... om zo vroeg mogelijk voor te sorteren. We, we noemen dat met een mooi woord, dat heeft u misschien wel gelezen... ZSM, zo spoedig mogelijk ingrijpen bij, bij, bij strafbare feiten. We proberen zo vroeg mogelijk voor te sorteren. En ik denk dat dat uiteindelijk alleen maar maatschappelijk en economisch... Ja. dat is een beetje een zijstapje. Dus natuurlijk, dat doet het Nou, misschien... belangrijk in deze economische tijd... Al... Nee, Absoluut, en daarom rechtvaardigt het ook dat we daar misschien op het oog... nu wat meer kosten maken, omdat uiteindelijk, laten we nou wel wezen... een dag detineren in de HVB kost honderden euro's. En zo'n zo persoonlijkheidsonderzoek, dat kost misschien, nou laten we nou zeggen... 2000 euro, dat heb je er dus met een paar dagen heb je dat eruit, plus dat je voor zo'n jongen of zo'n meisje, het zijn helaas vaak jongens... Um, voor zo'n zo jongen heb je dan een soort van gebruiksaanwijzing... waar hij mogelijk langere tijd iets aan heeft... en waar in ieder geval zijn begeleiders heel veel aan hebben. Van wij moeten hem op dat punt aanspreken, wij moeten hem zo equiperen... dat hij op de lange termijn het beter doet. We zien dat mensen er overheen groeien... en dat het overheen groeien sneller gaat met adequate begeleiding. En daar doen we het voor. Ja, nou, er zijn dit, deze, deze economische tijden. Ik vind, ik vind het bijzonder dat zo'n experiment nu plaatsvindt. Ja. Uh, want je zou zeggen dat er overal op bezuinigd moet worden. Ja, dat daar eerst de stekker uit wordt getrokken. Maar uh, dus u volgt eigenlijk met grote belangstelling de verkiezingen ook. Met het oog op dit experiment. Um, ja, maar ik ben ervan overtuigd dat, um, dat uh, de meerwaarde van, dit, uh, van deze aanpak. dat het eigenlijk een erkenning is van staande praktijk. Dat uh, nagenoeg iedere politieke partij um, dit zal, uh, zal aanvaarden. En wij hebben in het oosten en het noorden al gezegd. Eh, ook al wordt hierop bezuinigd, we hebben een soort van bereidwilligheid bij de ketenpartners eh, uitgesproken, zeg maar. En bij de Raad van de Kinderbescherming en de reclassering. We hebben gezegd: van nou, ook al wordt de stekker eruit getrokken, eh, krijgen we dus niet extra geld. Dan zullen wij proberen dit binnen onze eigen middelen gewoon te doen. Hmm. Dus zullen wij gewoon als. Want die mogelijkheid zijn er dus al, begrijpen we van nu. Ja, ja, ja. Kijk, wat, wat okay. even... Want de wind heeft u toch niet mee, hè? Van nee, kijk, wat, wat, wat, wat je natuurlijk veel leest in sommige kranten... is dat er gewoon keihard moet worden opge ja. opgetreden. En dat begrijp ik heel de goed. De uitspraken van Wilders de afgelopen dagen alweer. Nou, maar ik begrijp ook heel ja. goed dat mensen in individuele strafzaken zeggen... van, uh, om het, ik zal geen vervelende woorden gebruiken... maar dit soort jongens moeten ze nou eens gewoon eens keihard aanpakken. Ja. En daar ben ik het ook voor een heel groot deel mee eens. Alleen dat wil niet zeggen dat je niet genuanceerd moet kijken... naar de verschillende participanten in dat, in dat aspect. En wat ze nodig hebben. Wij worden daar allemaal uiteindelijk als Nederlandse maatschappij... daar ben ik echt van overtuigd, niks... Geen soft gedoe, om het maar even zo te zeggen. Maar ik vind dat we gewoon heel adequaat moeten ingrijpen. U heeft het glas helder gemaakt. Hartelijk dank voor uw komst. U hoorde Carlo Dronkers, coördineerde jeugdofficier van het parket Oost-Nederland. U rapporteert over een half jaar of zo? We gaan Over een half jaar gaan we evalueren en dan gaan we netjes terug naar. Nou, misschien moeten we dan nog eens even door. Ik zou het een eer vinden en erg leuk om terug te koppelen. Want ik denk dat ook mensen, de belastingbetaler, er ook recht op heeft... om ja. te kijken wat er van terecht is gekomen. En daarnaast, en daar wil ik dan mee afsluiten, er wordt te veel aandacht besteed aan negatief nieuws. Ik denk dat dit een heel positief aspect is. En jeugdcriminaliteit komt helaas te vaak negatief in het nieuws. Ik denk dat dit een goede draai eraan is. Dank u wel. Bij het ruimtelijk ordenen van ons land... botsen de belangen van de overheid nogal eens met die van de burger. Zo zijn we allemaal voor groene energie. Alleen wil niemand een windmolenpark in zijn achtertuin. Om de problematiek maar eens kort samen te vatten. In een poging de neuzen dezelfde kant op te krijgen geeft de overheid de burger inspraak in infrastructurele projecten. Te veel inspraak vindt commentator bij technologie tijdschrift de ingenieur Remco de Boer. Steeds vaker neemt de mondige burger de plaats in van de echte expert. Meneer de Boer goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als, als communicatiedeskundige uh, bezoekt u wekelijks uh, inspraakavonden in allerlei kleine gehuchten en achterafzaaltjes. Ja, klopt, ja. ja, hoe gaat het daar aan toe? Nou, dat gaat uh, dat gaat soms dus hard aan toe. Ja, uh, zoals je zegt, die, die, die belangen die botsen uh, daar. Uh, en je ziet daar echt de, de politiek, de milieubeweging, burgers uh, recht tegenover elkaar staan vaak. En er wordt ge geschilderd en gescholden. En, en... De, nou, het is soms uh, grimmig, zou ik zeggen. Ja, ja grimmig. Men beschrijft schrijft heel het, het feertje. Er komt zo'n man hè, met zo'n actentasje en die klapt de zaak uit. Er komt een computer uit, die heeft een PowerPoint-presentatie. Die het vaak op... niet doet. <laughs> ja, uh, uh, daar, wordt het alleen, wordt daar wordt het alleen al lollen van. <laughs> en, en dan komen er wat staafdiagrammetjes en dan gaat hij iets vertellen, maar de helft. De zaal snapt al überhaupt de ballen niet van waar die man het over heeft. Ja, is. en misschien vervelender. Interesseert het ook eigenlijk helemaal niet zo. Oh. Is gewoon tegen. Oh, nou. He, nee, is maar da daar zo? begint het vaak al mee. Kijk, we, we, hebben, we hebben in Nederland um, um, sinds... Nou, laat, laat ik even bij het begin beginnen. Ja. Um, in 2007 heeft de, de overheid gezegd... We moeten toch eens kijken, kunnen we ruimtelijke projecten... Snelwegen, windturbineparken, dat soort zaken... Kunnen we dat niet wat versnellen? Want het duurt, het duurt maar. Ja. Uh, de, de A4 doortrekken nee, heeft... Een klacht. Precies. Toen is er een commissie ingesteld, commissie Elferding... en die heeft gezegd, uh, het moet sneller en beter. En de, een van de belangrijkste adviezen daarin is... ga nou in een vroege fase, een soort verkenningsfase uitvoeren... waarin je eigenlijk, nou, ik vat het even samen... iedereen die maar iets te zeggen wil hebben, erbij betrekt. En doe dat ook heel grondig. Nou, en dat is wat er nu gebeurt. Alleen zie je dus dat heel veel mensen helemaal niet betrokken willen zijn. Die zijn gewoon tegen. En dus proberen die om het heel zwart weer te zeggen, zand in de motor te strooien. En dat zie je bij dat soort bijeenkomsten. Ja, dat is wel lekker, zeg. Ze zijn tegen. Ja, waarom zijn ze tegen? Omdat ze ook wel een reden hebben om tegen te zijn. Nou, bijvoorbeeld dat ze dus die windmolen niet in hun achtertuin willen hebben... of dat ze hun, hun, uh, hun, hun, hun bos niet uh, naar, de, naar de... Natuurlijk, de... en op zich is dat, is ze is dat bezwaar zeggen... is dat, is, is zeer terecht. Nou ja, dan hebben ze toch ook gelijk dat ze gaan piepen. Tuurlijk, maar da daar hebben we het ook niet over. Maar waar is zegt, het slaat door, hè? En wat doet het dan precies? Nou, dat wat? zie je met name bij... Kijk, dat mensen bezwaar hebben is terecht. En dat uh, milieubeweging... Er bovenop zit om te kijken gaat dit wel goed He, dat er iemand meekijkt en dat is ook de, de media uh, milieubeweging uh, doet de overheid dit wel goed worden alle belangen wel goed gewogen dat is uitstekend moeten we absoluut zo houden alleen wat, wat je nu ziet is dat er ook naar iedereen heel erg geluisterd wordt en dat dus dat, dat, is <lacht> dat e nee, was niet de bedoeling nee, nee maar dat het dat, dat er zo naar geluisterd wordt dat het vaak heel erg projecten frustreert niet Geef Kijk, niet. eens een voorbeeld, wat gebeurt er dan? Zo'n man die houdt dus een praatje, die doet dat staafdiagrammen... die legt nog wat dingen uit de zaal, begrijpt het helemaal niet... zegt een paar, paar, paar vragen... en dan wordt men boos op elkaar of zo, wat gebeurt er dan? Wordt men boos op elkaar en dan wordt er gezegd... u kunt uw zienswijze gaan indienen. Dat is dan wat er gezegd wordt. Vanuit die ambtenarij. Vanuit ambtenarij. En dat is een, een, een bekend begrip inmiddels, de zienswijze. En dan komen er op een project gemiddeld, nou zeg eens wat, 1500 zienswijzen met soms 30, 40 vragen per zienswijze. En daar zijn ambtenaren echt maanden mee bezig om dat weer te beantwoorden. En daar wordt vervolgens dan vaak niks mee gedaan. Oh. Dus er wordt ook heel veel. Ik heb ook heel veel frustratie bij mensen die zijn en ergens tegen hebben. Hebben de illusie dat ze inspraak hebben. Want uh, in de intro was het over inspraak. Ja, het is vaak een soort pseudo-inspraak. Dus het is bijna meer iets om stoom af te blazen... waar vervolgens niet zoveel mee wordt gedaan. En dat maakt weer dat mensen nog bozer worden op de overheid. Want is, er, is het nou wel eens daadwerkelijk voortgekomen dat er een, een, een plan... Uh dat de overheid de voorkeur gaf aan een lekenplan... boven een door ingenieurs bedacht plan, bijvoorbeeld. Nou, echt een, een, een bekend voorbeeld. Uh, dat ligt iets genuanceerder, maar dat is de Blankenburg-tunnel. Dat is een vrij recent voorbeeld. Daar uh, lagen eigenlijk twee varianten. Je had de Blankenburg-tunnel en de Oranjetunnel tunnel bij, bij Rotterdam, onder ja. de, de Nieuwe Waterweg. En daar kwam op een gegeven moment een man, meneer Bandringa... en die zei, ik heb een alternatief. Hij en... was ingenieur, hè? Ja, alleen hij had, niet, <laughs> hij had alleen niets <laughs> met tunnels te maken. Nou ja, kleinerheid. Nou ja, dat, dat is een, gro een grotigheid zou ik oh, bijna okay. zeggen. Uh, Gaat u wissel door. Nee, maar hij was procestechnoloog, of is dat, gepensioneerd. En een procestechnoloog en een tunnelexpert, dat lijkt net zoiets als, uh, ja, zeg eens wat, een rezenzaapje uh, en een nijlkrokodil. heeft niets met elkaar te maken. <laughs> um, en die dacht, ik, ik verzin een eigen plan. Um, uh, ontwikkelde dat in een paar maanden. En dat plan heeft uh, heel lang meegelopen in de besluitvorming. En hij is er zelfs, voor een groot deel debat aan dat er nog steeds er geen beslissing is genomen. en het plan is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. En je hebt grote kansen dat die tunnel er wat dat betreft. misschien wel helemaal niet komt. Ja, dan maar die in gaan. Dan denk ik als buitenstaander. zal het plan ook wel niet gedeugd hebben? Nou ja, kijk, waar we mee te maken hebben. is. Uh, de, de, de politiek is hier een heel belangrijk aspect in. of een heel belangrijke rol speelt hierin. En sinds een aantal jaar uh, alle middenpartijen. een beetje van hun anker zijn losgeslagen. zie je heel snel dat op het moment. Kijk, er was een Kamermeerderheid in principe. voor de Blankenburg-tunnel. Nou, we hebben een democratie, die hebben we gekozen, die Kamer beslist, die kiezen we. En op een gegeven moment komt er dan iemand die zijn hand opsteekt... die zegt, ik heb een veel beter plan, uh, milieulandschappelijk milieu beter, goedkoper. Ja, dan zegt een partij, uh, uh, nou, dan moeten we toch maar eens even naar gaan kijken. Nou, dat lijkt en... me heel logisch, toch? Ja, dat, is lo dat lijkt logisch, maar... Waar dat ze dat bij de Betuwelijn gedaan hadden? <laughs> uh, nou, wellicht. Ja, maar, maar wat, wat, nou, is er, wat ging er nou, nou, Kijk, het, het, het punt is dat uh, aan de ene kant pikt de media dat heel erg op. Hè? Meneer Banderinga, die is uh, in alle media geweest. Want het, dat vinden we leuk. Hè? Iemand die uh, zelf ja. uh, even tegen al die experts van Rijkswaterstaat het opneemt... en een eigen plan op zijn zolderkamer bedenkt. Maar wat niet naar buiten is gekomen... is dat hij gesteund werd door een heel groot Nederlands bouwbedrijf. En toen ik dat uh, uh, opschreef in, uh, in de ingenieur... Toen heb ik daar enorm veel gedoe mee gehad. Want ze waren enorm bang dat ik die naam zou opschrijven. Waarom heeft ze dat niet gedaan? Nou, Omdat ik het niet zo interessant vind welk bedrijf dat is. Maar, maar ik vind u het wel interessant. dus kennelijk dat hij als zetbaas werd gebruikt van een bedrijf... dat op die manier zijn eigen opdrachten aan het creëren was? Nou, dat is geen was. vermoeden. Dat, dat, dat, dat is, dat, ik heb hem gesproken. Dat ja. is zo. Oh, dat is zo. Ja, dat is zo. Ja. Dus, dat is op... wel een fors verhaal, zeg. Ja, het heeft in de jurk staan. Dus het, nee, maar gestaan. Ja, is in de juur, <laughs> met alle respect. Nee, nee ik, ik bedoel, het is in de wereld bekend. En uh, meneer gaat, dat moet ik er wel bij zeggen, is, is zelf um, uh, van, van goede wil. Die heeft echt het idee dat hij een beter plan heeft bedacht... Uh, maar die had natuurlijk helemaal geen verstand van tunnels. Dus die is gaan rondkijken, wie maar kan mij daarbij helpen? Nog even één stapje terug, ja? toch even voor de duidelijkheid. Er is dus een ingenieur die door een groot brouwbedrijf... want we hebben het hier niet over mm -hmm. Henk en Ari... die uh, samen met vier man mm -hmm. op de stijger staan. Dit gaat over grote jongens. Ja. Die hebben dus een ingenieur zover gekregen... om als een zogenaamde amateur plannen in te gaan dienen. En die hebben tot nu toe... en dat doen ze dus om hun eigen... Nou, uh, ik, moet, ik moet iets nuanceren, andersom gegaan. Die, die meneer Bannericka heeft het initiatief genomen. Okay. En die, die, die had kennis nodig. Want ja, als ja. je niks van tunnels weet, okay. uh, binnen vier man had hij een plan. Okay. Dat, kan natuurlijk. Dus okay. dat, dat vond ik al vreemd. Maar dat grote bouwbedrijf heeft die man gesteund, simpelweg omdat er daardoor een mogelijkheid ge gecreëerd werd om een opdracht binnen te halen voor het bedrijf. Nou, wellicht. Ja, kijk, wat, wat hun belang is, dat weet ik. heb ze gesproken. Ja. Ze zeggen, ja, we hebben hem wat cijfers gegeven. Dat, dat, verder gingen ze niet. Maar ja, als je het plan van hem ziet, dat heb ik gedaan. Dat is zo ver uitgewerkt. Daar zit heel veel kennis van anderen achter. Ja. En vervolgens hebben de, en dat is ook nog een leuk aspect... de lobbyisten die waren ingehuurd door de gemeentes... die tegen de Blankenburgtunnel zijn... Ja. die hebben hem onder de arm genomen... en die hebben hem, zeg maar, in het hart van het besluitvormingsproces... in Den Haag gebracht. Juist. Dus maar, het idee van de burger, dat is in dit geval natuurlijk... Eigenlijk niet zo. Maar Vermoed... even weer terug, want als we even teruggaan naar de ja, wa inspraakavond. Wa hè? Ja. Want daar, daar ging het over. U zegt, uh, u zou dat liever anders zien dan. Kijk, er zijn meerdere redenen waarom burgers om inspraak worden gevraagd. Door controle ja. en misschien om ze te zussen. Uh, maar hoe, zie u, hoe zou u dat idealiter dan voor u zien? Nou, ik, ik denk, kijk, aan de ene kant wordt er soms te veel geluisterd... en aan de andere kant te weinig. En je ziet dus dat verlamt de processen in Nederland. Dus waar we naartoe moeten, is dat er beter geluisterd wordt. We moeten af van de inspraak om de inspraak die geen inspraak is en waarbij mensen alleen maar gefrustreerd raken... Oh. van uh, er wordt niet naar me geluisterd. En vervolgens moeten we ook op het moment dat er echt heel erg... Um, um, ja, bijna gehitst wordt. En want ja. dat gebeurt er. Vaak door, door milieubeweging gesteund worden burgers enorm opgehitst. Uh, dan moet de politiek ook durven zeggen... Ja, dames en heren, wat u zegt is onzin. En wel hierom. En daar gaan we niet mee... Daar gaan we niet in mee. Maar kijk, soms worden ook. Maar er wordt gegeven... dus... Nee, maar mag ik even. Ja? Er wordt dus heel erg. Uh, in, in het kader van. We moeten luisteren naar de mondige burger. Worden soms echt totale onzinverhalen. Die krijgen een soort legitimatie. En die worden meegevoerd in besluitvorming. En dat frustreert, vertraagt, maakt duurder. Maar We dat, is met andersom, niks aan. dat is andersom ook het geval. Hè? Er worden ook gegevens gemanipuleerd uh, vanuit de andere kant. Bijvoorbeeld die, die, de Betuwlijn, het werd over gezegd, gemiddeld genomen. Geen overlast, zoals ProRail dat stelde. Maar op piekmomenten wel, blijkt dan, uit metingen van burgers. Dus het, het is kortom niet zo gek dat die burgers denken... ja, we, we, we moeten ons hier wel mee bemoeien, want anders uh, gaat je, het mis. Je gaat nu al een paar stappen, een pa, paar stappen snel. gemeten door burgers. Dat is, dat is dus ook nog de vraag. Kijk, of dat goed gemeten is. Nou ja, ja, goed, het, de laatste stond Gerrie Eikel van het NOS-journaal. Die stond met zijn iPhone stond ook langs een, langs een spoorlijn nou, te dan meten. Nou, klopt het wel hoor. Neemt u dat voor mij aan? Nee, ja, ja, maar dat, dat is natuurlijk onzin. <laughs> nee, dat nee, maar soms zijn de, de verwachtingen van... Uh, of, uh, of de, de, de hoogverwachtingen uh, in de grote de belangen die overal mee gemoed zijn, zijn niet Precies, altijd. dus je moet de overheid op scherp van de houden. En het is absoluut belangrijk dat je ze controleert en dat je inderdaad metingen laat doen. En als dat niet klopt, dan moet je daar ook ingrijpen. Andere voorzieningen, dan moet het binnen de norm blijven, absoluut. Maar we moeten echt heel erg oppassen dat we projecten niet frustreren door te veel te doen of te lijken te doen om te luisteren naar burgers. We moeten ook gewoon door. Ja, we, in hoeverre vindt de, de ware expert nou? Het is hartstikke tijd. Ja. Ja, het is hartstikke tijd. Net is goed dat je hem erop wijkt. Het is hartstikke tijd. Nou, we, we, we, we, u heeft in ieder geval uh, uw standpunt duidelijk gemaakt. Okay. Hier kunnen wij nog over doorpraten. Want ik Zeker. heb nog wel een paar vragen voor u. Zeker. Maar dat doen we dan een volgende keer. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Dag u hoorde Remco de Boer, communicatiedeskundige en commentator bij het Technologie Tijdschrift. De ingenieur over de mondige burger. Nou, dan is het uh, tijd voor het journaal. En dan spreken wij u zo dadelijk weer terug.